Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 56, het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij daarin te jagen. Den ganzen dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen, zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewand. Het eerste vers uit Psalm 56. zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen, daarvan de 52e psalm, psalm 52. Een onderwijzing van David voor de oppersangmeester, als Doeg de Nedomiet gekomen was en zal te kennen gegeven en tot hem gezegd had, David is gekomen ten huize van Achimelech. Wat roemt gij u in het kwade, o gij geweldige? Gods goede tierenheid duurt toch de ganzen dag. Uw tong denkt enkel schade, als een geslepen scheermes werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen dan gerechtigheid te spreken, Sela, gij hebt een lief alle woorden van verslinding en een toon des bedrogs. God zal u ook afbreken in eeuwigheid. Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken. Ja, hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela, en de rechtvaardigen zullen het zien en vrezen. En ze zullen over hem lachen, zeggende... Zie de man die God niet stelde tot zijn sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijn, zijn rijkdoms. Hij was sterk geworden door zijn beschadigen. Maar ik zal zijn als een groene olijboom in Gods huis. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos. Ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt.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 in wiens hand ons lot en ons leven is die niet alleen zij de grote schepper aller dingen maar van u zong ook uw gemeente de voorzichtigheid als heren het doet zijn voornemen vast bestaan besluit zijn er ere. Zal zonder hindering voortgaan. Want u zijt niet alleen de besluitende God. Maar u voert uw besluiten ook uit. En daarvan mocht u Paulus getuigen. Door het dierbare geloof. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Degene die naar u voornemen zijn geroepen. En dat zowel in de natuur als in de genade. Maar, Heere, die hoogtijden om uit uw gemeente te mogen beleiden dat dat de enige troost is in leven en sterven beide dat ik niet mijns, maar het mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed van al mijn zonden volkomen heeft betaald, maar ook beleid dat u uw gemeente al zo bewaart, dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar ...van het hoofd vallen kan maar... ...dat zijn dan ook hoogtijden in het geloofsleven... ...want er zijn ook zoveel andere tijden... ...dat ze met u David moeten zeggen... ...en mijn ziel zocht de reden... ...waarom God toch die tegenheden... ...mij in zulke mate zond... En wat mij te wachten stond, en wat u Asaf doorleefde, toen hij zong met uw kerk, Ja, waarlijk, God is, is er al goed voor hen die rein zijn van gemoed, Maar hij zong ook, hoewel mijn ziel het weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgegleen, en dat is dat wonderlijke leven van uw gemeente op aarde die het ene ogenblik uitroept wij vergaan. Maar als u de golven stilt in verwondering moeten zeggen wie is toch deze die ook de golven en de winden gebiedt. Zo legt het leven van uw strijdende kerk op aarde getekend naar uw woord en boven dit alles verhoogde koning van uw gemeente. U hebt zelf gezegd tijdens de omwandeling op aarde in de wereld, zult ge verdrukkingen hebben, doch heb goede moed, ik heb... Die wereld overwonnen. Het is de weg die u houdt met uw gemeente. Die door zeer vele verdrukkingen zullen ingaan. En de poorten van de hel. Die zullen uw gemeente niet overweldigen. Maar hier is het waar. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan toch die goddeloze. En waar zal dan toch de zon daar verschijnen? Wanneer we vanavond samen zijn met het de deeltje van de gemeente en met velen daarvan buiten. Mochten we ons stellen onder de adem van uw woord. U erkennend voor uw bewarende goedheid en trouw die genoeg aan stof komt te betonen. En het mogen vanavond zijn, Heere, dat het de zaad van het woord zij die zou vallen in een door uw geest wel toebereide aarde en dat de vruchten van geloof en bekering openbaar mogen worden. U voert uw raad uit, dat doet u ook door de prediking waarin u het woord brengt, waar dat u het wil en hoe dat u het wil, dan nog het vanavond door uw geest gelegd worden in harten van velen. Ja, dat uw genade zich openbare van kind tot kind en van geslacht tot geslacht, en dat ook deze uren er velen, zouden worden getrokken uit de macht van de zonde en van de dood en dat de arbeid van uw heiligen geest werd gekend in uw zoete inwoning en dat het waar mogen zijn dat de geest gekomen zijnde zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel maar mocht diezelfde geest ook in uw onderwijzingen geschonken worden, het is die geest die u noodzakelijk maakt, die naar u drijft, die uit het uwe wordt bediend. Want dan bent u de wijnstok en dan zijn zij de ranken. Lieve koning van uw kerk, geef onderwijzing wanneer vanavond denken mogen over de leidingen die u houdt en hield met uw kerk en bijzonder in het licht van deze bijbellezingen waarin we bepaald worden hoe u David de man naar uw hart rijpt rijpt voor het koningschap rijpt ook om een exempel te zijn van u die Davids Zoon en die Davids Heer zijt, opdat we in die leidingen ook ons eigen leven zouden terugzien en doorleven. Wat toch ook diezelfde David in de hoogtijden van het leven mocht zingen. Ik lag sliep gerust, was Heere trouw bewust, daar ik verkwikt ontwaakte, want... God was aan me zij en hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. Zoudt u willen gedenken degene die met ons niet kunnen komen naar de plaats van het gebed. Die niet willen komen, die geen behoefte hebben, die zo verkleefd zijn aan het zien en zinnelijke. En in wezen zijn als die rijke dwaas, die maar schuren bouwde en schuren bouwde. En geen tijd had voor zijn arme en kostelijke ziel op weg naar de eeuwigheid. O God, zal wat uitmaken de weg geweten te hebben en deze niet te hebben bewandeld maken. Schuld tot schuld. Mocht u ook gedenken aan de noden van uw kerk die u opdragen. Degenen die worden verpleegd, verzorgd, ziekenhuizen, tehuizen, verblijven. Denk het ook aan die babyheren waar zoveel zorgen over zijn. Die opnieuw in het ziekenhuis opgenomen moest worden. En kent u die bange vrees waarmee de ouders bezet zijn? God aller genade, wat wij niet kunnen en artsen niet vermogen, is een wenk van uw oude vermogen. Maar denkt ook aan dat dochterke Heer, aardig gezinnetje, wat we ook al enkele malen nu opdroegen. U die ook wordt verpleegverzorgd met al de verdrietelijkheden van het leven en de zorgen die over dit jonge gezin zijn gegaan, ontfermt u over dit jonge leventje en heer geeft krachten weer en gebruikt het om uw lof en sterk te bereiden uit de mondakindekens. Lieve koning van uw gemeente in de broederskerkeraad kan wegen krankheid met ons niet zijn, Mocht u hem gedenken met de zijne naar uw weldadigheid en thuis een nog een ambtelijk en persoonlijk zegen bereiden. Mocht u u aanschouwen de noden zorgen der kudde die we u opdragen in alle omstandigheden des levens. Wat trouw draagt u mocht het willen vertroosten en u kent de leegten van hart en van huis. O Israels Heilmeester, heelmeester betoond, ook daarvan af te weten? Denk aan uw kerk over de einden der aarde, Boude Sion, als in de dagen van Van Hout. Geef, o God, aller genade dat joden, heiden tot u bekeerd worden, te midden van de dreigingen, onder al uw oordelen en gerichten op u te zien die gezegd heeft, als u al deze dingen hoort en ziet, heft uw hoofden omhoog en weet dat de uren nabij is. Denk aan uw knechten, help ondersteunt, ze, leid ze, werkt en woont in de vakante gemeenten, doe nog wonderen, heren van opbouw en uitbreidingen, zoudt u ook uw knecht vanavond willen bedelen met de leiding en in de inleiding, in de verborgenheden van het woord, en dat onder de zalving van uw geest, die alleen in de waarheid leidt, en dat zijn ziel mogen delen in uw volksgenoegen, om uw naam zo Amen. Wij zingen van psalm 52 Versen 1, 2, 3 en 4 Vier versjes Wat doe U dus beroemd in kwade Vermetelde dwingeland Ik steun gerust op Gods genade En trouwen onderstand Zijn goedheid duurt de ganse dag Zijn almacht wekt ontzag U tong die toelegt om te schaden, gij grief mij door uw schampere woorden, God zal u voor zijn wraak doen bukken, vier versies van 52 terwijl we zingen is een collecte. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. De woorden die Jezus sprak tijdens de omwandeling op aarde. En toen hij de zijnen zag, de strijd van het leven. De poorten van de hel. Wat verstaan wij daaronder? Wat bedoelde Jezus toen hij dit zei tot zijn jongeren? Wel gemeente, dat is niet moeilijk, onder de poorten, daar verstond men onder oud-Israël de vergadering. Zoals ook Boas in de poorten de zaak van Rut kwam op te lossen. Daar bij de ingang van dorpen en plaatsen, dat was een bepaalde plaats waar banken waren, waar gerecht gehouden werd, waar rechtszaken werden behandeld. Ze worden de poorten der stad genoemd. Dus niet een ijzeren poort of een houten poort, maar een plaats waar gericht wordt. Gehouden en beraadslagen geschieden. Je zegt Jezus, de poorten van de hel. Dat wil dus zeggen dat er niet alleen een vergadering van de kerk is, een vergadering der gelovigen in de goede zin is. Niet de samenkomsten van de gemeente Gods, maar ook samenkomsten van de hel. De poorten van de hel. Onder leiding van de overste, der duisternis vergadert, zijn trawanten zich en ze beraadslagen. ook daarvan sprak Jezus, profetisch door de dichter van Psalm 2, waarom woedende heidenen en waarom bedenken de volken ijdelheid en de overste der aarde ze beraadslagen, tezamen tegen Deer. En tegen ze zouden de poorten van de hel. De kerk zij die mijn ziel belagen, leggen, lagen. Zij ontzien uw hoogheid niet. En dan zegt Jezus en die poorten van de hel. Hun beraadslagen zijn er. En acht ze niet gering. Maar ze zullen niet in staat zijn. Om mijn gemeente te overweldigen. Ze zullen nooit in staat zijn om de eeuwige beraadslagen Gods opkomen uit zijn eeuwige raten niet te doen. Zullen zullen we het wel proberen. Poorten der hel zullen, zullen we het wel proberen. Waarom deze toelichting? Waarom lazen wij Psalm 52? Waarom zongen we vier van die zo weinig gezongen liederen in de kerk uit 54, uit 52? Wie zingt dat nou als de gemeente Gods bij elkaar komt? Uw tong die toelegt om te schaden als een sneer, scheer maar snijdt, durft zich met, dus met snoebedrog beraden. En dat mogen liederen om in de kerk te laten zingen? U zong ze toch? Gegriefd me door uw schampere woorden. Door taal die mij verbaast. Gij tragt mij door uw tong te moorden. Waarom zongen we dit? Omdat Psalm 52. Als u goed meegeluisterd hebt. Begon met deze woorden. Een onderwijzing van David. Voor de opperzangmeester Als doweg de Edomiet gekomen was en zal te kennen gegeven en tot hem gezegd, David is gekomen ten huize van Achimelach. Dan weten we het, dan zijn we in het verband van onze bijbellezing waar we hem de vorige keer u hebben bepaald bij een raadsvergadering in Rama. We gaan vanavond opnieuw naar die raadsvergadering, het is een raadsvergadering van de hel, Ook daar zijn de poorten der hel. daar in Rama, waar God zoveel wonderen deed aan het oude volk. Daar is de hel aan het vergaderen en daar, naar aanleiding daarvan, heeft David psalm 52 gedicht. En naar aanleiding daarvan zongen wij... Wat is de betekenis van dit alles? In het vervolg van onze bijbellezing over de naar Gods hart wordt uw aandacht gevraagd voor 1 Samuel 22. Dag met u te overdenken, de verse 9, daar zijn we de vorige keer gebleven tot en met 15... Ik lees u voor, 1 Samuel 22, 9 tot en met 15, toen antwoordde Doeg de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond en zeide, Ik zag de zoon van Isaïe komen ten op dat Melech de zoon van Ahitub, die de heren voor hem vraagde en gaf hem teerkost en gaf hem ook het zwaard van Goliat de Filistijn toen zond de koning heen om de priester Achimelag de zoon van Ahitub te roepen en zijn vaders ganse huis, de priesters, die op waren en zij kwamen allen tot de koning. En Saul zeide, hoort nu gij zoon van Ahitub? En hij zeide, zie hier ben ik mijn heer. Toen zeide Saul tot hem, waarom heb gij lieden te samen nu tegen mij verbonden, gij? De zoon van Izei, mis dat ge hem gegeven en het brood en het zwaard, en God voor hem gevraagd dat hij je opstaan tegen mij tot een lager gelijk het in deze dagen is. En Achimelah antwoordde de koning en zeide: Wie is toch onder al uw knechten vertrouwd als David, en als konings schoonzoon en voortgaande, en uw gehoorzaamheid en is eerlijk in uw huis? Heb ik heden begonnen, God voor hem te vragen? Dat zij verre van mij. De koning legt op zijn knecht geen ding. En nog op het ganse huis zijn vaders. Want uw knecht heeft van al deze dingen niets geweten. Klein nog groot. Door de Edomiet. Ik wil met u denken vanavond over Door de Edomiet. En in het licht van het vervolg van onze bijbelezing met u denken over een boos getuige, over een boos opzet, over een boos doel. Edom, doorward de Edomieten is een boos getuige. Toen antwoordde doorward de Edomieten en dan gaat hij getuigen. Niet waar, hoor wat hij zegt, niet waar. Daar ligt altijd en het boze opzet uit deze geschiedenis blijkt hoe Doach en zal met elkander een boze opzet bedacht hebben en een doel alles wat van God is uitroeien dat was het doel maar de poorten daar al zullen mijn gemeente niet overweldigen geliefden Gods geest geef ons inzicht in de overdenking van vanavond, waarin de persoon van Dowag de Edomiet zo'n centrale positie inneemt, hebben we coördinerend aan het thema u drie punten voorgehouden. Want immers, thema en punten moeten al, al kandel gecoördineerd zijn. En daarin hebben we drie keer het woordje boos genoemd. En het woordje boos, dat roept vele gedachten op. We zijn zo geneigd om dan te denken over boze mensen, boze dingen, boze daden. Maar dat we niet zouden vergeten dat de Heer Jezus de overste van de macht der duisternis de boze noemt. De bron van alle kwaad, omdat hij kwaad is. De leugenaar omdat hij leugenaar is. De vijand omdat hij vijand is. Hij kan niet anders dan liegen. Hij kan niet anders dan boos zijn. Hij kan niet anders dan zijn vijandschap buiten tegen alles wat God genaamd wordt. En hij heeft naast derde gedeelte van de sterren dat meegetrokken werd in de worsteling tegen God, Michael, de aartsengel, krijgde immers. En een derde van de Rijn geschapen engelen zocht de zijde van de overste der duisternis. En ze zijn verslagen, staat er in het woord, hoe zijt gegevallen? O morgen, ster, hoe zijt gij gevallen? En we lezen uit het woord van God, wee we, degene die de aarde bewonen, want de Satan is tot u afgekomen. Zouden u daar niet gering over denken? Hij wordt de boze genoemd. De kerk bidt in zijn beleidenis, verlos ons van de boze naar het grote voorbeeld dat Jezus in het volmaakte gebed zijn kerk voorhield, met die zoete treffende aanspraak, onze Vader, die in de hemelen zijt, verlos ons van de boze, een bede van een kind tot zijn hemelse vader. De boze, die soms, zich openbaart in boosheid als een briezende leeuw. En boosheid als een slang. Die in macht en kracht zegt de grote leraar. Weinig tijd heeft en grote macht. En indien het mogelijk waren Zou hij de uitverkorene verleiden. En in die eeuwendurende worsteling. Komt hij voor de woord ook de lasteraar genoemd. Van de begin. En waarom deze opzomming van dit alles? Wel, omdat we zouden begrijpen wat daar in Rama gebeurt. We hebben de vorige keer uw aandacht gevraagd dat Saul naar Rama gekomen is en hij heeft daar... Zijn hofhouding, samengeroepen, al de edelen, al degenen die een bijzondere plaats innemen in zijn regering. Hij heeft daar, om zo te zeggen, alles wat macht en kracht in zijn rijk had, in een vergadering bij elkaar gebracht. Met een doel. Later blijkt, dat zullen we met elkaar overwegen, dan gaan we ook die woorden begrijpen die Saul tot die vergadering spreekt. Met een doel. En dat doel, dat had zijn oorzaak. Want we weten uit de geschiedenis die voor ons ligt, hoe door de Edomiet daar zo'n bijzondere plaats in neemt. En we kunnen dat lezen in het verband van deze waarheid. Dan lees ik, om het u duidelijk te maken, in het 22e vers... Toen zeide David tot Abjatar: Ik wist wel te dien dagen toen Dodg de Edomiter was, dat hij het voor zeker aan Saul te kennen zou geven. Dat bewijst dus dat we nu een ogenblik worden bepaald dat naar David bij Achimela gegaan is. En dan worden we even in de geschiedenis afgeleid. Het is of David dan een ogenblik daar in dat woud van dat vertoevende de aandacht niet meer krijgt. Maar vergist u niet. Dan blijkt dus dat Doach de Edomiet inderdaad naar Saul gegaan is. En wat hij tegen Saul gezegd heeft in de binnenkamer. Dat heeft Saul genoodzaakt om daar in Rama die grote vergadering bij door te roepen. Ja, de poorten daar hou. Ze zijn aanwezig daar op de hoogte in Rama. En toen is Saul begonnen, kunt u weten, om al zijn edelen aan te spreken. En ik heb u gevraagd uw aandacht daarvoor te hebben. Als u daar de luister van Sal's rijk en macht. Je ziet daar de hoofden over honderd. De hoofden over duizenden. De edelen van zijn tijd. En ik roept het uit. Gij zonen van Jemeni. Wie heeft u die macht gegeven? Wie heeft u tot hoofden van honderd gemaakt? Wie heeft u tot hoofden van duizend gemaakt? Ben ik het niet? En wat? Wat zal de zoon van Isaïe u geven? En dan zo heeft zij ingewerkt op het gevoel van al deze mensen. En op plaats zegt hij, maar waar ik je eigenlijk voor heb laten komen, dat is mijn eigen zoon. En de zoon van Isaïe, die hebben raad gehouden. Hoog verraad gepleegd. En ze beraadslagen tezamen een aanval op mijn rijk en op mijn koningschap. En je weet het. Van David zou je die eer, die macht en die kracht niet hebben. Maar bovenal doet Saul onderzoek. Wie van degenen die daar bij hem zijn, wie staat er aan zijn zijde? Of wie staat er aan de zijde van de zoon van Isaïe? En als u dit nog herinnert, heb ik u een vraag voorgehouden. Aan welke kant staat u? Aan welke kant staat u? Niet dat ik daar geen antwoord op zou kunnen geven aan u. En ook niet dat ik niet zou kunnen en durven zeggen tegen u... ...dat de mens van nature altijd aan de verkeerde kant staat... En dat de mens in de diepte van de val en de uitleving ervan altijd de kant van de hel kiest. En dat hij in diepste van de zin niet anders wil en begeert dan tegen God in te gaan. Dat is, dat is de ene kant. En aan de andere kant, daar heb ik ook niet geen moeite mee om u duidelijk te maken. Dat er aan de kant van God staat, door God zelf aan zijn kant is gezet. En dat de Heer naar de vrijmacht van zijn genade. O wonder van genade van vijanden vrienden maakt. En ze door de bad geboorte wedergeboorte van een kind van de hel maakt tot een kind gods. En dat gegrond vanzelf niet om waarden of verdiensten van de mensen zijde. Maar alleen in de uitvoering van die hoge en absolute raad van God. Waarvan dat een zoon en de ooltoons wijze raad. Of de voorzichtigheid des Heeren doet zijn voornemen vast bestaan. En besluit van zijn ere zal zonder hindering voortgaan. En u tegen die hoge raad gods, die we in de vorige hoofdstukken met u overdachten, u meenemend immers naar Bethlehem, dat het een ontzaglijke moment als Samuel daar staat. Met de opdracht die ik zal aanwijzen, deze is het, zalf hem tot koning en daar dat wonder gebeurt van David, de zoon van ik binnenkomt, deze is het, deze, de eeuwige volle raad van God, ik heb in de hel voor Israël hul beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ik heb daarvoor mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden. En hem had heilige zal van mij. En het rijk verbonden. En dat tegen u. Dat tegen beraadslagen. Tegen de Heer en zijn gezonden. De wereld. De wereld. Nee. Nee. Israël. Besneden mensen. En deze dolwach. Een opperherder van Saul. Hij is van godsdienst veranderd. Hij was een Edomiet. Nakomeling van Ezel. Gepredestineerde vijand. Jacob heb ik lief gehad. Ezel heb ik gehad. Van keus veranderd. Van godsdienst veranderd. Van dienst veranderd. Van koning veranderd. Niets. Van hart veranderd. Nog altijd is het. Wat kan het wel komen met een mens. En deze is ingedrongen zo. Weet je van, Ingedrongen. Maar als ik die vergadering zie. Die daar in Rama aan u en mij voorgesteld wordt. Dan staat deze doorweg. De Edomiet. In de voorste rij. In de voorste rij. Zijn plaats. Zijn hij gij goed gehoord, wie heeft u de wijngaden gegeven? Wie heeft u macht gegeven? Wie heeft u gemaakt tot hoofden over honderd en hoofden over duizenden? De opraarder van Saul, van Saul gekregen. Nou, maar dan kan je de eeuwigheid niet meer aan, hoor, je de hel krijgt. En hij staat er in die voorste rij en als dan staat Saul zegt. O, gij zonen van Jemeni. Ingrijpend. Mijn knecht. En Jonathan. Die hebben. Een laag gelegd. Gelijk het deze dagen is. En niemand van jullie. heeft mij daarvan kennis gegeven. En niemand zegt dat. Zijn ze bang van zo? Of weten ze. innerlijk voelend. waar zo mee bezig is. En op dat moment dat er een doodse stilte is in die vergadering van honderden, staat daar Doach de Edomiet. Midden tussen de edelen van Israël, die man hoort er helemaal niet. Met er is een plekje gekregen voor Saul. Een mooie plaats gekregen, een belangrijke plaats gekregen. Ja, het spel is door Saul goed gespeeld. David. ...heeft hij moeten laten glippen. Zijn aanslagen... ...die zijn mislukt. Maar hij ontziet niets. Niets. En nu zal hij zich vreken op God. En hij zal zich wreken op de heilige dienst van God. En hij zal zich vreken aan het hoge priestelijke geslacht. Hij zal zich wreken aan degene die de linnen lijfrok dragen. Kan je lezen. Wel? Die ontziet niets. Zag ons, Jezus niets. Hij ontziet David niet. Hij ontziet de tabernakel niet. Hij ontziet de heilige dienst van God niet. David, die heeft dat geweten. Ik heb u dat voorgelezen. Ik wist wel te die dagen toen doorwacht de Edomita was dat hij het voorzeker zou te kennen. Zo hij is gekomen en heeft gezegd tegen Saul, ik weet waar David zit. Hij zit er in het woud van Gerit. Ik weet ook waar ze mee bezig zijn. Luistert u maar wat de woorden van onze overdenking zijn. Toen antwoordde, toen ieder weg. Toen lang voor de Doach de edemiet die bij de knechten van Saul stond. En hij zeide, ja ja, en waar gaat hij beginnen? Wel, Jezus heeft gezegd tijdens de omwandeling op aarde over de vader der leugnen. En hij heeft naar het zon hierin gekeken en de wetgeleden die om hem heen vergaderd waren. En hij heeft een ingrijpende uitspraak gedaan. En gij... Nee, nee... Dat was niet naar een tolenaar. En niet naar een Canaanese. En niet naar een Samaritaanse. Maar gij. En toen wees in die edelen aan die daar omheen stonden... Net als hier bij Sal, De mensen van de Hoge Raad. Gij wilt de begeeten u's vaders doen... En die was een mensenmoorder van de begin. Kinderen van de haal, zei Jezus. Wat een ingrijpend getuigenis, mensen. Komt vanavond tot ons, tot een heilig onderzoek. Toen antwoordde Doach de Edomiet. Hij komt naar voren, hij zegt, zo ik weet het. Kies niemand voor jou, ik wel. Toen koos hij. Maar dat had hij al lang gedaan. Dat had hij al lang gedaan. Voor zou kiezen is tegen God kiezen. Is tegen Gods raad kiezen. Is tegen Gods wil kiezen. Is tegen Gods inzettingen kiezen. Is tegen Gods volk kiezen. Ik. Hier sta ik door. Nooit in nimmer. Zal de Edomiet aanvaarden? Wat in de eeuwige raad van God is vastgelegd, de meeder zal de mindere dienen. Nooit en ten nimmer. Nooit. En dan komt het naar boven. En hij staat daarop, te midden van die vergadering, en hij zegt: zal niemand? Ik wel. Toen antwoordde Doeg, de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond, en zeide: ik zag. Ik zag, ga ik overdenken, ik zag David, ik zag de overste van uw lijfwacht, ik zag uw schoonlopen, ik zag hem waarvan ze zongen, hij heeft zijn verslagen. verslagen. Ik zag de zoon van Israël. let u op. Diezelfde woorden, Calvin zegt het zo duidelijk na. Hij zegt, diezelfde woorden die zijn meester hem had voorgezegd, zegt hij ook. Zo heeft het zojuist gezegd in die vergadering dat de Rama, de zoon van Izei. En dat spreekt, heb ik u gezegd de vorige keer een ontzaggelijke minachting uit. Alle gevoelens van haat en alle gevoelens van weerstand en alle gevoelens van opstand zijn samengebundeld en die ene zende zoon van die zee. Zoals ze eenmaal Eenmaal in de hoge raad hebben gezegd, weg met deze. En als Pilatus zei dat, wat moet ik dan met Jezus doen die de koning Israëls genoemd wordt, dan zeggen ze. Weg, want we hebben geen koning. Dan de keizer. Hij was, zegt Jezaja, veracht. De onwaardig stonden de mensen. Een man verzocht in krankheden en niet gelukkig was al verbergen het aangezicht van hem. Ik zag de zoon van Isai. Zij je zag het niet goed hoor. Je zag het niet goed hoor. Je zag het niet goed hoor. want hij is het oor waarvan de kerk zong in de hoogtijden. Voor Israël bij een held hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Maar dat ziet de hel niet, dat ziet de hel van Gods verkin, van Gods kinderen niet. Dat zag de hel ook van de gezalfde koning van de kerk niet, Jezus. De zoon van Israël, hij zag niet het wonder van Gods soeverein welbare. Hij zag niet Gods verkiezend welbehagen. Hij zag niet de uitvoering van Gods eeuwige raad. Hij zag niet het geluk van deze koning prijzen die David stroomde. Wat ziet de mens van de koning van de kerk. Wat voor heerlijkheid ziet een natuurlijk mens in een kind van God. Wat voor heerlijkheid ziet een mens in de ware dienst van God. Wat voor heerlijkheid zien ze in het ware leven. Met God. Wat al niet voor is in En wat men ook niet vergadert, dat verstrooit. En nu dat wonder. Wat ons hier geleerd wordt. Hier wordt een keus ons voorgelegd. En ik heb u gezegd, de hal liegt altijd. En was wat licht. Als een verzand van de hel. Ze hebben daar met elkaar braadslaagd. Eer ze naar Rama kwamen. En Saul die heeft zijn plan. Want hij zal het winnen. Hij zal het nooit opgeven. En die woorden die tot hem gesproken zijn door de profeet. Heeft hij nooit kunnen aanvaarden. En de Heer heeft het koninkrijk van u afgescheurd. Hij heeft nooit aanvaard dat hij een buitengezet mens was. Nooit aanvaard dat hij een onkroond mens was. Nooit aanvaard dat hij geen heerlijkheid meer had. O mensen, en nu het wonder dat er een volk op aarde is die het van God zijde geestelijk en bevindelijk geleerd heeft. O die kroon is van mijn hoofd gevallen, wee mij nou, oh, wee mij dat zijn ontroonde mensen, onkroonde mensen, buitengezette mensen. Daar kan je best tegen zeggen, oh, je hebt geen deel aan God. En dan zullen ze tegen je zeggen, je bent te laat, joh. Want dat hebben ze hier al zo dikwijls gezegd. Daar staat door, en dan gaat hij zeggen wat hij zag en wat niet waar was. Een vertekende waarheid, wat zegt mijn belijdenis. Onze Heidelbergen, iemands woorden verkeren, verdraaien. De zaken niet juist weergeven met een schijn van recht, zegt mijn katechisme. Nou, zo gebeurt het dan, luistert u mij. Drie dingen gaat hij vertellen. Hij zegt, uh, ik zag, ik zag de zoon van Isaïe en ik kwam op. Tot Achimelech, de zoon van Audeb. Dus tot de hoge priester. Ik zag hem komen ten op. Hoi. Wat heb je toen gedaan door? Toen je David zag komen. Ben je toen naar hem toegegaan? Nou, zoals Gods kerk wel eens. Weet je wel, al komen ze van verre landen. Hun harten smalten toch en neer. En van zoete banden die me binnen. Aan dat heren lieve volk. En ik ben een vriend. En ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ook vrezen. Zo het toch moeten zijn immers. Zo ontmoeten toch godsware kinderen. Alkander. Kinderen vanzelf de huisgezin. Hebben vaak een betere min. Maar als Doach David zie komen. Dan verbergt hij zich. Nee hij komt David. Niet tegemoet. Hij heeft geen band aan God. Hij heeft geen band aan het leven. Hij heeft geen band aan Gods kinderen. Daarom kent hij het leven van Gods kinderen niet. En toch had hij dat leven van Gods kinderen na. Ik zag hem. Moet je opletten wat de hel doet. Hij zondert zich altijd af. Hij heeft geen contact met Gods gemeente. Maar ze houden ze wel in de gaten. Zij die hem in de ziel belagen, heb ik u gezegd. Ze stellen lagen. En ze ontzien uw hoogheid niet. Hij zegt: Zou David komen? En David had het gezien. Dat zegt hij in 22e vers: Had het gezien. O, oh, zegt hij: Dat is een foute boel. Deze doorwacht was een spion van de hel. Hebben we hebben de vorige keer de vraag aan u voorgelegd. Hoe kon zal dit nu alles weten? David en zijn mannen waren bekend geworden. Ja, en dat weet je nu. Doodweg is gekomen. En ze hebben een heimelijke raad met elkaar gehouden en dat krijgt nu zijn uitvoering, daar zijn de poorten van de hal bij Alkander en daar midden is een verzoel en die zal het eens even zeggen wat een kind van God is en wat een verrader dat dat is en wat een opstandeling dat dat is en dat een troon en een kroonzoeker is, ik zei je bent niet, je bent niet juist David ja, heeft een kroon gezocht, heeft geen troon gezocht, die was erachter bij de schaap David heeft geen revolutie gezocht, David heeft wel gestreden voor God en voor zijn zaak. Wie is het die die Filistijnen aandurfde, wie? Een leggen. En toch, zo komt het verhaal en die vergadering er allemaal. Hoort u maar. En eh... Uh, ik zag hem, zegt hij, de zoon van Iji. ik zag hem komen tot de hoge priester en toen heb ik wel gezien koning. Toen hebben ze met elkaar daar vergaderd en gesproken en toen is die hoge priester in gebed gegaan. En die hoge priester, dat hij gehoord, dat ik hoor bidden en weet je wat die hoge priester gebed heeft? Wel, David had bekendgemaakt aan hem dat hij op weg was om het koninkrijk te stichten en van Saul af te breken en de plaats in te nemen van het koningschap van Israël en ze hebben dat samen bepraat toen heb ik gezien en gehoord toen is die hoge priester gebeden. En die heeft gevraagd, Heri, alsjeblieft wil je David helpen in zijn strijd tegen Saul. En wilt u alsjeblieft die pogingen om koning te worden van Israël, wil u zegenen? Wat zegt hij. Ik heb die hoge priester horen bidden, zegt hij. Ik heb hem horen vragen of God zijn goedkeuring wilde geven aan, aan die revolutie. Nou, straks zullen we uit de mond... Van Agimelag hoor dat er helemaal niet gebeden is, nog minder over deze zaak gebeden is. Trouwens, trouwens, Agimelag mocht bij bidden of de Heer de koningschap van David wilde bestendigen, en of de Heer zijn beloften aan David waar wilde maken, en of de zalving mocht doorgaan. Maar deze man heeft dat niet gedaan, want die heeft God God kunnen laten. Het tweede, waar hij Achimelech en David van beschuldigt, is deze. Hij zegt, ik heb hem gezien en die gaf hem teerkost. Wat hij gedaan heeft, koning, hij waren daar met 400 man. Het is al een heel legertje, er staat dat te later tot 600 man. Ze hebben al een heel legertje bij elkaar. En ja goed, er moest natuurlijk proviant komen. En wat toen die Archimelech gedaan heeft? Wel die Archimelech, die heeft zijn teko's gegeven. Die heeft dat leger bevoorraad. En daarmee heeft hij hoogverraad gepleegd. Hij heeft dat legertje van David van Provejan voorzien. Ja, maar doe dat weet je toch al dat het niet waar is. Hè? De heer Jezus die heeft dat later toch nog eens bevestigd. Tijdens de omwandeling op aarde weet u wel dat uh, de hoge priester de toonbron gaf. Die eigenlijk voor de priesters waren. Maar omdat daar een hongerige man voor de deur stond, staat er. Toen heeft, toen heeft Archimela hem de toonbroden gegeven. Legerprofi? Nee, dat is helemaal niet waar. Daarmee een, een laag leggen, dat hij de kant al gekozen had voor dat leger van David. En daarmee, zoals ik u zei, hoog voorrappleren? Nee, nee, doe maar. U bent onwachtig. En in de derde plaats, hij zegt, ik zag dat hij ook het zwaard van Goliath aan hem gaf. Hij heeft er nog bewapend ook. Hij heeft dus alles eraan gedaan om deze revolutiepoging tegen u, o koning, te doen slagen. Goed luisteren. En al die honderden edelen en die hoofden over honderd. En die hoofden over duizenden hebben dat allemaal gehoord. Tjonge, als dat waar is, dan is die David eigenlijk geen held. Als dit waar is, is David dus eigenlijk een revolutionair, een oproerkraaier. Wat wil dus zo in die vergadering die daarvoor staat... Zijn overste laten geloven. Nou, dat David op onwaarachtige wijze bezig was om de troon en de kroon over Israël te verwerven. Toen ik het over dacht, toen dacht ik voorwaar. Davids zoon en Davids heer. Wat hebben ze het gezegd toen ze voor Pilaten stonden. Hij wil zichzelf koning maken. Wat hebben ze het gezegd om de koning van de kerk te beschuldigen van een onwaarachtig koningschap. En als Pilatus daar onderzoek over doet, dan kunt u dat ook weten. Als hij zegt, en van nu aan, dan zult u de engelen gods op en zien dalen enzovoort. En, zei gij, hoor je. Zijt gij dan een koning? Dan ervaart deze man Gods niets anders dan het drukken van de voetstappen van Hem, die later uit de lendenen zal voortkomen, die langs de weg van smaad en hoon en strijd en druk toch gezalfd is als koning over Sion de berg van Gods heiligheid. David. Een oproep. Hoor je het edelen, hoor je het hoofden, hoor je machtigen van Israël, hoort zonen van Jemini, wat toch eigenlijk Jonathan en David aan beraadslagen zijn. Hoort het, dat priesterlijke geslacht doet er ook al mee. En? En dan? wanneer ze daar stom verbaasd in die vergadering aan het luisteren zijn, naar dat getuige van deze Edomiet, de Edomiet, dan komt er in ene keer een bevel, een opdracht. Acht het maar niet gering. Nu is Saul ver dat hij zegt, nou heb ik ze allemaal wel achter me, om hun plannen door te zetten. Wat wil deze Saul eigenlijk? David vernietigen.' Tuurlijk. Wat wil hij eigenlijk? Hij wil wat God hem opgelegd heeft niet aanvaarden. De rechtstreekste revolutie tegen God. Als er één lagen legt tegen God in het koninkrijk is het deze zo. En wat de hel altijd doet. De hel legt altijd de schuld bij anderen. Moet je opluisteren. luisteren? je altijd weer terugvinden. De hel heeft nog nooit zijn schuld geëigend. Nooit zijn schuld aanvaard. Daarom is de hel en daarmee de godsdienst. Altijd bezig zijn vinger te wijzen naar de ander. Die oerzonde. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Altijd die oerzonde. Die ander weet je. En dan ligt er tegelijkertijd zo'n ander beeld achter. En dan kan ik makkelijk opbouwen en uitbreiden. Over de praktijk. Want laten we het dan niet alleen hebben over Dit. Maar laten we dan ook de lessen er eens uit mogen trekken in het leven van Gods kinderen op aangebieden. Want huisgemengd, als God een mens tot God bekeert, dan maakt God je niet alleen zondaar voor God. Dat was Agap ook En Kain ook. Maar dan maakte je ook schulden aan voor God. En dan kunt u heel de kerk door alle tijden en eeuwen tot een getuige roepen. God hoeft ze niet meer aan te klagen. Want er is een erfdeel op aarde die zichzelf wel aangewezen is. Er is een erfdeel op aarde die wijst niet meer naar een ander. Weet je, deze David die kon zo zingen in de praktijk van het leven. Ik heb gedaan. Dat kwaad is in uw ogen, en dies ben ik, heren, uw gramschap dubbelwaardig. Er liggen zulke eenvoudige, kinderlijke beelden in deze toch zo ingrijpende geschiedenis, die daaruit Rama tot me komt. Zal wijst de schuld naar anderen en wezen, geeft die God de schuld? Zou je dat onthalen? Zij zijn wij al die man mee bezig? En wezen, God de schuld geeft. En ik heb u gezegd, er is een erfdeel op aarde die geestelijk en bevindelijk zijn schoolbrief van God ontving. Zijn schoolbrief heeft geëigend. Zijn schoolbrief heeft getekend. En dan zeg ik u, en dan durf ik u het binnenkamerleven van een kind van God wel voor te leggen. En zeggen mensen, weet je, dat zijn nou mensen die hebben gezegd, u hey, hoeft niet mijn namen te wijzen, ik weet het. Begrijpt u, die worden een onderwerp van de bediening van vrije genade. En wat komt er nu uit voort? Wel, dat niet zo moeilijk. Dan komt het boze opzet naar buiten. En dan lees ik in de schrift en toen zond de koning heen om de priester Achimelech, de zoon van Hitte, te roepen. En ze zwaaiden schansen huis de priesters die ten op waren. En ze kwamen allen tot de koning. Duidelijk. En dan moet ik u die geschiedenis proberen duidelijk te maken om de geestelijke lessen daaruit te putten. Maar laten we eerst met elkaar zingen. 54. Tweede vers. Want vreemden steken het hoofd omhoog. Tot mijn verderf, ik zie tirannen om mij te doden, samenspannen. Zij staan en God zich niet voor het oog, zie God, die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. De tweede vers van Psalm 54. Lessen dat we niet zouden vergeten. Wat op deze aarde die door de zonde vervloekt is, plaatsvindt. De eeuwigdurende voortgaande worsteling tussen vrouwen is langzaam. Het is geen spelletje, mensen. Het is geen spelletje hoe. Het gaat om leven of dood. Het gaat om het levende kind. Het gaat om het leven uit God. Het gaat om de koning de kerk. Het gaat om te zien dat wat Johannes op de openbaring zag inderdaad nog gebeurt. En ik zag een grote vurige draak. En hij vergrimde tegen de vrouw die het jongste gebaard had. Als we dat nou zien, dan is niks nieuws in de kerk en niks nieuws in de wereld. We zien die machten samenspannen om mij te doden, zingt de kerk, tyronnen. Ja, ja, Jezus heeft het zijn kerk gezegd, de poorten van de hel. En dan, en dan gebeurt het dan toch maar. En dan zie ik daar een groep soldaten. En ik zie die soldaten Rama verlaten. En ik zie gaan, waar ik u de vorige keer, bij bepaalde waar de tabernakel stond. Waar dalen naartoe vluchtte. En ik zie mijn gedachten, goeiedag reis ongeveer, als ik het nou goed nagerekend heb. Zie ik in ene keer bij de tabernakel een groep soldaten komen. En ik zie die jongens die de dienst hebben in het voorhof, zie ik verbaasd kijken. Wanneer daar een hele groep tot in de tanden gewapende soldaten naar de tabernakel komt. En ik zie mijn gedachten naar Chimelig en 85. Met hem die de linnen lijfrok dragen, kan je hem lezen in de Bijbel. 85 die de linnen lijf roken, dus dienst, dienst doen de priesters. Die staan er allemaal. En dan zie ik een van die hoofden die door Saul zo gekroond zijn, weet je wel, wie heeft de jongen van Jemen niet gemaakt tot honderden en tot een van duizend? Tjoh. En ik zie die hoge priester verbaasd en die soldaten van Saul. kijken en ik hoor het bevel inpakken en meekomen. Ja, slagschapen. Nieuws, niks nee. nee, geen nieuwe dingen. Dat heet Hitler. Heet Napoleon. Dat heet Stalin. Niks nieuws onder de zon. Als slachtschapen bij elkaar gedreven worden. Wat je moet je verantwoorden. Voor de koning. En de ziekte tussen die cohorten van soldaten. 85 mannen die de lijfrok droegen. ...dat ik goed gelezen heb in mijn grondtalen. Dan zijn er ook vrouwen en kinderen bij geweest. En die worden als een kudde opgedreven naar Rama toe. Dan zal er niet zo zachtzinnig ja. naartoe gegaan zijn. Deze in de oorlog ook niet. Dat deden ze in de tijden van Stalin ook niet. Nee. En daar gaan ze dan toch maar, hè? Ik zeg het, slagschapen. En tot een verbazing weer een dag reizen. En dan worden ze de hoogte van ramen opgedreven. En in een keer zien ze al die machtigen uit de zonen van Jemeni daar zijn. Vergaderd en ze worden daar naar binnen gejaagd. Moet je denken. Maar ik heb toch gezegd, hal die geeft nergens om. Dacht je dat die om een kind van God geeft? Om een knecht van God. Om ouderlingen. Of diakens. Nee toch. En dat staat zo. De bitterheid. De vijandschap spettert van alle kanten. De mannen met de linnen lijfrok toe. Het woord is bits. Niet onduidelijk. En ze kwamen allen tot de koning. En wie dat had zijn, dat staat er, de zoon van Ahitub en zijn vaders huis, de priester die ten in opwaalde, en ze kwamen allen tot de koning. En zo zeiden, staan ze dan, oh nu, oh nu, gij zoon van Ahitub. En ik heb u gezegd in het verleden wat de rijkdom van die namen betekende. Van God verhoogd, van God verheerlijkd. Gij zoon van een verheerlijkte, luister. En dan komt er iets, waar nog Achimelech, nog die anderen iets van begrijpen. Onderworpen aan het gezag, onderworpen aan degene die boven hem staan, dat ledenkind van God toch, ja. Ook de minder goede, beleid mijn beleidenis. Geef je antwoord. Hoor gij zoon van Ahit. zeiden, Hier ben ik mijn heer. Vertelt het eens. Dus. Hij staat er met een geruste conscientie. Maar dat is een voorrecht. Uit de midden van al je beschuldigingen. En al de haat en de hoon die over je leven heen spuit. Met een vrije conscientie mag staan. Met een vrij geweten. Hoor nu. Gij, gij koning. Zeg het maar. En dan blijkt weer de doelstelling. Nee, die priesters die worden niet in de gelegenheid gesteld. Kom eens, we moeten eens praten. Er zijn beschuldigingen ingebracht en die wil ik als koning onderzoeken. Daartoe heb ik de bevoegdheid immers. Koningen, wel gelukzalig het volk, wel eens koning en edelen zijn. Niks van dat alles vond ons ligt al lang vast. Wat zal, zal ze uitroeien? Dat is hun bedoeling. Hij wil die godsdienst van de God van David. En de godsdienst van die God van Israël. En al diegenen die de ware God dienen, die wil hij van de aarde weghalen. Wat denk je als de helse zin krijgt? Denk je wel? Wat denk je ervan? Dan is er niks meer over van die kerk. Maar zie je... Maar, maar dan kan die Daver toch in de hoogtijden zingen... te midden van dit alles... ...sta op, verlos me heer, geheb, o God, wel eer getoond voor mij te waken... ...mijn hart is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt ...en gesloeg hem op de kaken. Daarom heeft hij in 52 zo'n ingrijpend slotgedachte weergegeven... ...heb je goed geluisterd, maar de koning zal zich in God verblijden... Zeg het eens. Toen zei de waarom. Heb gij te samen raad. U tegen mij verbonden. Gij. En de zoon van Isi En mijn zoon. Gij hebt hem gegeven brood en het zwaard. En God voor hem gevraagd. Dat hij je opstaan tegen mij. Toch een lage legger. Gelijk het heden te dagen is. En als spuien. Die beschuldigingen over dat priestelijke huis heen. Lagen heb je gelegd. Je bent met mijn zoon Jonathan en met David, de zoon van Isaïe, heb je een laag gelegd zoals het aan heden te dagen is. Tegen mij heb je u verbonden. Je bent iemand die hoog vooruit brengt. Gelijk mijn zoon het gedaan heeft en gelijk David het gedaan heeft, heb u met uw priesterlijk geslacht ook hoog vooruit gebracht lezen, moet de schets dus goed onderzoeken. En we kunnen weten wat dat betekent. Hoogverraad kent maar één straf. Nee. Toen de mens daar zonde zich in het paradijs vergreep aan God, was dat hoogverraad tegen Godse schepper. was maar één straf. En dan een wonder, dan staat deze hoge priester. En die gaat op een kinderlijke, eenvoudige wijze zijn beschuldigingen weerleggen. Weet je waarom? Wel, die mannen die daar de lijver ook droegen en achtie meeleg die hoge priester. Die ziet wat de hel doet, die doorziet wat Saul zegt. Als Saul gelijk heeft, zou het hoge priestelijk geslacht de heerlijkheid van hun ambt misbruikt hebben. Voor vleeselijke doelstellingen. Dat zou hoogverraad tegen God zijn. Als de hoge priester deze beschuldigingen hoort, dan hoort hij als het ware het venijn uit de haal. Het is een aantasten van de waarde van zijn ambt. Een aantasten van de heerlijkheid waarmee God hem gezalfd heeft. Tot hoge priester over Israël, al deze zoon van Pinaas die de lijf erop draagt. Hij begrijpt het goed wat de hel bedoelt. Zou we letterlijk zeggen je hebt de heerlijkheid van je ambt verlaagd. Om opstand en revolutie te kweken, Om het koningschap te vernietigen. En nu begrijp ik. Die heftige verontwaardiging. waarmee deze, ach, deze hoge priester. zijn antwoord geeft en zo. En dan gaat hij wat zeggen, ja. In de eerste plaats. koning, ik begrijp het niet. Je hebt het over David. Ik ken David ook. Ik ken David zijn leven. Ik ken David zijn plaats. Ik ken David zijn heerlijkheid. Die heb u hem gegeven koning. Want dat u niet ondergegaan zijt in de strijd af Filistijnen. Weet je dat heb je te danken aan de trouw. Van deze zoon van Isik. De heerlijkheid die heb u hem zelf gegeven. U hebt hem gemaakt tot hoofd van je lijfwacht. Je hebt hem zelfs je dochter tot een vrouw gegeven. En dan zegt hij. En wie is onders koningszoon zo getrouw als David en zo in gehoorzaamheid en eerlijkheid in uw gans Hij zegt letterlijk tegen zo: ik kan er niet eentje vinden die als David zo uw koninkrijk gediend heeft. Ik kan er niet één aanwijzen die uw lof zo groot gemaakt heeft kan er niet één winde die zo getrouwen is aan zijn opdracht als deze tellen. En dan gaat hij weer leggen. heb ik u gezegd. Volgt u maar. Heb ik heden begonnen God hem te vragen? Voor deze zaak? Dat zij verre. De koning legt geen lagen op zijn knecht. Nog op het ganse huis van zijn vader. Want uw knecht heeft van al deze dingen niets geweten. Klein nog groot. Ja, ja, doog. De Edomiet, een boos getuige. Met een boos opzet. Met een boos doel. De onschuld kan hem niet baten. Zijn plaats als hoge priester, Zo geeft er niets om. Eerst heeft hij zijn hele raad als het ware beïnvloed. Nu heeft hij een openbaar getuigenis laten doen door Doorweg. En nu heeft hij openlijk de beschuldiging uitgesproken. Nu is er geen ruimte meer. Nu is het één van twee. En dan kunt u weten: dan valt Saul een De doodsterven. Daar ga ik niet op in. Kom ik straks, kom alles in de toekomst op terug. Maar één ding heeft hij niet bereikt. Er is er niet één van al die hogen die er omheen staan, die hem gelooft. Want er is er niet één die het zwaar pakt. Er is er niet één die het vonnis durft uit te voeren. En dan is het diezelfde doaag. Maar dat is mijn volgende bijbellezing waar ik u nader over te onderwijzen. We zijn in de geschiedenis van David wonderlijke dingen tegengekomen. In het onderzoek van het woord van God kom ik steeds maar weer tegen. Want die twee raden, die eeuwige raad van Gods heerlijkheid, zijn aanbiddelijke soevereiniteit, zijn verkiezend welbare. En kom elke keer weer tegen die andere raten. Dat woeden van de heidenen. Die opstand tegen God, tegen zijn dienst, tegen zijn volk. Ja. En nu ga ik afsluiten. Ik denk dat we genoeg onderwijs uit het woord gehad hebben. Neem het maar eens mee. Tot troost aan de kerk. Als je geen strijd had, zou er iets niet kloppen. Mag ik wel zeggen, kinderen gods. Ik heb een tijd in mijn leven gekend. Te midden van de strijd, te midden van de pijlen, te midden van de hond, te midden van de laster, noemt u maar op. Dat ik op mijn knieën tegen God gezegd heb, oh God, als het niet van u zou zijn, zou die me niet zo fout bestrijden. Als je vroeger, dat heb je op school wel eens geleerd, denk ik, van die duinkerkerkapelscholen, weet je wel hè? Dan vertelde die meester op school. En die kon zo geweldig mooi vertellen. Hij zegt weet je wat die dankerke kapers deed. Die loerden altijd op de schepen die terugkwamen. Die waren zwaar beladen. Die hadden buiten boord. En wanneer die met buit volgeladen terugkwamen. Dan waren die kapers op de kust. Als God goed voor je is. Is de kaper op de kust al? Als Gods Geest vertroostend onderwijzend, lerend de ziel onderwijst, dan is er een raadslag in de haal om je de vrede te ontnemen, om je de rust te ontnemen en in het mogelijk ware de uitverkorenen te verleiden. En dan ga ik afsluiten met dezezelfde vraag: Waar voel jij je nou thuis? Bij dat grote machtige gebeuren en ramen met al die heerlijkheid, met al die edelen, met sterren en strepen. Of bij dat kleine hoopske vluchtelingen, dat daar in het woud van Gerard David tot een overste maakte. Zware wapens hadden ze niet. Ze moesten leven van gegevenen. Een lompige hul. Geen dak boven de hoofd. Elk ogenblik in gevaar. Niet zeker van de leven, geen moment. En toch is er een volk die toch die kant kiest. Van God aan de zijde gods gezet. En aan de zijde van dit volk waarvan de profeet heeft gezegd: En het is niet anders. En het zal nooit anders worden. Ik heb in het midden van u doen overblijven, een arm. En een ellendig volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Amen. Heer, in deze Bijbellezing, in dit stukje. Uit de geschiedenis van uw woord. En uit het leven van uw David die u hoog opgericht. Hebben we getracht wat lessen te putten. In de strijd van het leven, maar ook om op te wekken tot waakzaamheid. Want, heren, de hel slaapt nooit, maar u ook niet. Hij is er als wachter, sluimert niet. Geen kwaak zal u genaken, de Heere zal u bevaken. Want u bent ook die God van dag en nacht. Die de wolk en de vuurkolom over uw kerkgebied. Bewaarder is er als bewaar uw gemeente, als het appel uw ogen. Oei David heeft hemals gezegd: verstoor de raad, en dat zal u altijd maar blijven doen van Agitofel. Want u bent de God die je toch voor uw kerk opneemt door alle tijden en even dat hebben bevestigd. En ze zullen overwinnen door het bloed en ze komen uit de grote verdrukking. Zegen tot God is de waarheid. Tot vertroosting van uw kerk in de strijd van het leven. Tot bemoediging van hun hoopjes wervelingen over de aarde. wel over de wegen leiden die we gaan en verzoenen tekort aan ons werk om Jezus wel, Amen. We zingen. Psalm 35. Daarvan ja, de tweede vers, beschaamd in hun trotse waan, die mij zo vreed naar het leven staan. En wat er verder volgt, de tweede vers van 35, is onze slotzang. In in vrede en ontvang de zegen des Heeren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des vaders en de gemeenschap des heilige geestes zij en met u allen. Amen.